9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De kou maakt de beschadigde huizen van tienduizenden Amerikanen onbewoonbaar. Dat zeggen burgemeester Bloomberg van New York City... en gouverneur Cuomo van de staat New York. Er zijn veel huizen waarin de verwarming het niet doet... als gevolg van orkaan Sandy. De temperatuur aan de oostkust van de VS ligt vandaag rond het vriespunt. In New York zitten ruim 700.000 mensen zonder elektriciteit.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 Het weer, de regen trekt weg naar het noordoosten van het land. Ook de wind neemt af. In de kustgebieden blijft de kans op buien bestaan. Morgen zwaar bewolkt met vooral aan de kust enkele buien. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Kijk eens, een kopje koffie. Oh, lekker. Wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade-koffieboeren in ontwikkelingslanden. Als je één keer per dag een Fairtrade-product gebruikt... maak je al een enorm verschil.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 Goedenavond. Straks om ongeveer kwart voor tien onze cursus Samen zijn. En de aflevering van vandaag heet Bloed, Zweet en Tranen. En die gaat over dingen die je niet kunt delen. Ruzies en conflicten die daar dan weer uit voortkomen. en hoe partners daarmee omgaan. Maar tot die tijd. hebben wij het over geld. Straks een Mooi verhaal. Hoe programmamaker Jasper Buursink werd opgelicht. En hoe hij, ondanks dat die oplichter niet goed meewerkte... toch een programma maakte over die oplichter. Maar eerst een, een poging dat slapend rijk worden. Die poging werd ondernomen door student Wederik de Bakker. Studenten zijn arm, ook in België. Wederik is een Belg. En hoe begin je nou op die arbeidsmarkt? Het is voor starters natuurlijk niet makkelijk. En zeker niet als je daar ook nog eens bij wilt slapen. Die poging tot slapend rijk worden die slaagde in zoverre... dat hij een van de twee juryprijzen van de NTR Radioprijs van dit jaar won. Het was alleen zo jammer dat Wederik geen geldbedrag ontving voor die prijs. Want die prijs was geen geldbedrag. Afgelopen 2 september was Wederik hier te gast in de studio. Toen spraken wij met hem en andere genomineerden over die NTR-radioprijzen. Toen lieten wij tien minuten van zijn programma horen. Maar vanavond doen we hem helemaal. Hier is gemaakt door Wederik de Bakker. Student aan het Rits te Brussel aan de afdeling radio. Hier is Slapend Rijk. Ik met maar... Goedemiddag, u spreekt hier met Wederik de Bakker. Um, ik, uh, ik ben op zoek naar werk. Ja, en welk, welk soort job bent u op zoek? Hey, dat maakt mij niet uit, maar hey, ik wil gewoon op zo kort mogelijke tijd zo rijk mogelijk worden. En, uh, hey, gewoon doe waar dat ik zin in heb en je daar toch goed voor betaald worden. Ja, oké, okay, maar als starter gaat dat niet echt evident zijn. De lonen gaan erom niet meteen uh, super hoog. Dus... Oké. Okay. Okay? Zeer wel bedankt. Oké, okay, bedankt, hè. tot later. Dag. Dag. Ja, als het zo niet lukt, dan zal ik het wel anders doen. Oké, okay, we zijn vandaag maandag in het centrum van Brussel en uh, het is goed weer, heel goed weer, het is warm. De zon schijnt, er zijn veel toeristen. En ik ben op weg naar mijn allereerste dag bedelen. Uh, en ik moet zeggen... Het is lang geleden dat ik zoveel stress gehad heb. <laughs> maar goed. Uh, au fond kan dat niet moeilijk zijn. Het is goed weer. Je zit buiten. En ja, je moet gewoon neerzitten en het, uh, en het geld stroomt binnen. Dus laat ik dat eens proberen. Ik heb mijn potje uh, in de hand. <lacht> uh, en nu moet ik... Uh, uh, ja, ergens uh, voor mij plaatsen. <lacht> Dat is echt vernederend om te doen. Oké. Okay. Daar gaan we. Ja, we zijn vertrokken. Ik heb, um, ik heb er al iets ingelegd. gelegd. Uh, een paar cent. Uh, uh, gewoon voor de stabiliteit, anders waait het weg. Uh, en eerst wachten tot er, uh, tot er iets binnenkomt. <totstuken> Oké, okay, ik heb zo net uh, mijn, mijn eerste geld gekregen, hoera. Het uh, was wel niet veel, het was 10 cent of zo, maar oké, okay, alle beginnen is, uh, is moeilijk. Ik zit hier nu ongeveer um, een half uur, dus 10 uh, cent. Dus uh, ik werk nu aan 20 cent per uur. Dus aan deze rate <laughs> ga ik het echt niet halen. Ja, dat is het. Ik ga iets anders proberen. Dit, uh, dit brengt niet op. Wacht. Oké. Okay. Mijn winst even controleren. Oh, zeg. Oh, ik ben zo rijk nu. Oei, oei, oei. Maar ik probeer om, om allez, slapend rijk te worden. Met zo weinig mogelijk inspanning, zoveel mogelijk uh, te verdienen. Denk jij dat mij dat zou lukken? Ik denk dat dat serieus gaat tegenvallen. Ik denk, denk dat, niet dat dat de goede manier is om veel geld te verdienen. Zou jij dat doen? Uh, nee. Voor gaan bedelen, maar dat zou ik nooit doen. Nooit. Ik eet liever gras dan dat ik zou gaan bedelen als ik ooit te geld nodig heb. Voor eten. Nee, ik zou dat nooit doen. Echt? Hè? Waarom nee, niet? Nee, nee, nee. Omdat ik van het idee ben dat als je geld wil verdienen, dat je er moet voor werken. Echt? Ik denk dat wel. En hoe bedoel je dat dan? Echt zo, 9 to 5? Nee, nee, nee, nee. Ik denk, iedereen... Ik denk, als, als alle mensen iets kunnen, een job kunnen doen, dan ze graag doen en daarmee geld verdienen, dat vind ik perfect. Maar kijk, ik heb nu al, ik heb nu al 100 euro. En ik kan ondertussen dat geld beleggen op de beurs. En zijn er al een beetje thuis in hoe dat, dat moet? Elke keer gesproken met iemand dat dat heel goed kan, op de beurs werken. Ik ken een heel goede beursanalist die er? mij wil helpen. Ja. Oh, dat is goed. Um, heb jij nog dingen die ik zeker zou moeten doen? Goh, daar zou ik je moeten over nadenken. Hoor. Ja, naar de spermabank, daar verdienen wel hoor huh? oh, Ja. Want dat is toch geen probleem? En dat is eigenlijk voor de goede zaken. Dat is allemaal kleine wiedrich rondlopen. Ik vind het wel een beetje vreemd dat mijn moeder <laughs> mij voorstelt om naar de sperma bank te gaan. Nee, nee. 1, 2, 4, 7, 7, 6, 6, 5, 2. Laat vrouwen er met Kelly. Uh, goeiedag, u spreekt met wederik de bakker. Uh, ik zou mij graag aanbieden als uh, spermadonor, Ja. Zijn er bepaalde voorwaarden waar ik, waar ik moet aan voldoen? Uh, je moet tussen de 18 en de 45 zijn. En uh, je moet altijd tussen de 3 en 5 dagen onthouding hebben. Tussen de drie en de vijf dagen onthouding? Ja. Oké. Okay. Um, en hoeveel verdient dat eigenlijk? En van het moment dat je aanvaard wordt, krijg je 75 euro per staaltje. 75 euro per staaltje? En, en moeten daar een aantal dagen tussen zijn, of mag dat echt het een na het ander zijn? Of, of, hoe zit dat? Ah, wel, dus je moet altijd zien dat je drie tot vijf dagen onthouding hebt. Hè. Dus ja. sowieso kun je maar om de drie dagen komen, bij, eigenlijk bij wijze van spreken. Hè. Ja, oké. Okay. <lacht> uh, sava, va. En ja, kan, ik, kan ik een afspraak maken nu? In of, of, uh... wanneer had je graag een afspraak gehad? Uh, ja. uh, zo, zo snel mogelijk zou ik zeggen. Zo snel mogelijk. Uh, morgen om 12 uur? Ja, perfect. En je, mo je mocht de ingang nemen van het kinderziekenhuis. Dat staat aangeduid. Goed? <laughs> Oké, okay. tot morgen. Okay. Bedankt. Tot morgen dan. Ja. Tijd om het geld dat ik bij ingebeeld heb te gebruiken om er nog meer geld van te maken. en uh, Hoe kan ik makkelijker slapend rijk worden dan dat geld te beleggen op de beurs? Uh, en daarvoor sta ik nu aan het huis van, uh, van Jackie de Donder. Dat is een, uh, een beursanalist. Hij wordt zelfs de rock-'n-roll-versie van Paul Doren genoemd. Dus ik denk wel dat ik aan het juiste adres ben. Een optie heeft een bepaalde looptijd. Hè? En wanneer je dus uh, niet vervroegd uh, afsluit, dan kan die waardeloos aflopen. Bij een optie is het dus zo dat je dus uh, een, een, een recht verwerft voor een bepaalde termijn. Hè? Je kunt ook negatief gaan, hè? dus je kunt niet alleen zeggen ik mik op een stijging van een aandeel. Hè? Je kunt ook mikken op een uh, daling van een aandeel. Dus uh, je kan, je kan uh, à la host, dus naar boven toe uh, een optie nemen en dan noemt men een call optie. Hè? Of men kan speculeren tegen een daling van een aandeel. Hè? En dan noemen we een put optie. Hè? En dan komen we op het technische uh, domein. Dat is, dat is de in the money, de at the money en de out of the money optie. Ja. En je kan, wanneer je daar recht hebt verworven, net zoals bij een gewone aandeel, kan je dus de seconde of twee seconden na die al verkopen. Dus je moet je termijn niet uitdoen. Ja, ja. <lacht> oei, oei, oei, oei, oei, oei, ik begrijp er echt geen hol van. <lacht> Jacques is, is een super sympathieke kerel. Hij is aan de geniale kant, maar ik ga dit echt niet laten passeren. Maar ik had daar net wel nog een ander idee. Uh, iets wat mij ook wel aangenamer lijkt. Hey, waarom zou ik niet proberen om gewoon als, als straatmuzikant geld te verdienen? Hè? Je moet denken, je zit buiten, uh, de mensen klappen voor je. Uh, je staat in het middelpunt van de belangstelling. Uh, dus wat ik ga proberen, is een eigen nummer schrijven uh, over mijn zoektocht naar geld en uh, mijn proces. En daarmee gewoon uh, proberen geld te verdienen op straat. En wie weet wordt het nog opgepikt door de radio en word ik daar ook nog stinkend rijk van. Je weet nooit natuurlijk... Hallo, dag mama, Wat is Wederik. Dag Wederik. Maar je raadt nooit wat ik ga doen. Ja, wat doe? Eh, ik sta op het punt om uh, uh, uh, uh, mijn, mijn rapnummer live te performen aan de beurs als straatmuzikant. <lacht> Heb je nog, spe, nog speciale tips voor mij? Uh, uh, ja, het heel overtuigend brengen. Het heel overtuigend brengen. Maar ik moet wel ja. zeggen, dat ik dan. <lacht> Uh, ik ben niet zo goed in rappen, heb ik nu gemerkt. Ja, gaat je toch moeten uh, uh, ja? alles loslaten en ervoor gaan? Alles loslaten en ervoor gaan. En wel, mag je dat schoon gezegd. Ik ga ja, zeker een kerstje voor u Tram. En ah. ik ga teunen. Merci. Salut. Oké, okay, ja, salut. What? <laughs> Geef mij geld, geef mij geld, geef mij geld, geef mij geld. Dat is het enige dat belangrijk is, dat is het enige dat u telt. Ik wil rijk worden op een andere manier, zonder hard te moeten werken enkel veel en plezier. Niet moeten doen zoals iedereen dat doet. Tot je 65 reputaties weet en bloed. Dag in dag uit werken in een bedrijf, als een grote slaaf van de 9 to 5. Ja. Nooit gedacht dat ik zo ver zou gaan om geld te verkrijgen. Ik bedel en beleg om van de spermabank te zwijgen. Of live staan rappen aan de trappen van de beurs. Hopend op de steun van gewillig donateurs. Moet je nog twijfelen, ja, ik heb het over u. Jullie die staan kijken of luisteren wat ik doe. Ik heb de steun van doen, anders kom ik niet voort. Dus geef mij dat poen, ja, je hebt me wel gehoord. Ik ben de mama van Biederik en ik zou het heel leuk vinden als mijn zoon zo rijk wordt. Dus als er niet te veel gevraagd is, geef hem alsjeblieft wat geld. Dank u wel. Goeiedag. Uh, ik kom mij inschrijven. Sorry. Alsjeblieft. Dank u wel. Voilà, dan mag je naar het eerste verdiep gaan. Oké. Okay. Ah, oh, oké. Okay. Dank je wel. Ja, dat is gelijk. Dan, dan Oké, okay, ik sta in de lift naar het eerste verdiep, naar het labo-andrologie. daar is de spermabank. Oh maar God. <hier applicants' dankjewel> Ja, ik ben nu voor de spermabank. Uh. U bent kandidaat om donor te ja, worden. Ja, aankregen. ja, voilà. En dat is het eerste staaltje? Ja, dat is de allereerste keer. Ja. Ik ga wel twee keer zijn van de consultatie, ja. maar daar rustig ja. lezen en dan de opties aanhouden waar nodig, vooral op te en dan de keer tekenen. Oké. Okay. Ik zit hier in een uh, klein kamertje, alles is wit. Er is een toilet. Uh, er is een of andere vieze stoel die ik uh, niet wens aan te raken en er is een uh, tv met uh, even kijken. Met, ik had hier eerst wat stiller Dat is mega schamelijk. Oei oei oei. En met porno, het is uh... Uh, wij zitten ook allemaal. <laughs> er zijn ah, een hoop hier zijn man, playboys die ik niet wens aan te raken. Ja, kijk eens, vies. Uh, maar kijk, hier zal ik het uh, moeten doen. Alles om rijk te worden. Ja. Ja. Oei, oei, oei, oei, oei, <laughs> oei, oh, <dat> is <laughs> oh. Goed. 75 euro rijker. Um, voor ongeveer 20 minuutjes werk. Spermadoner of eiceldoner. Het, uh, het is aan te raden. Oké. Okay, um, het is zover. Het moment suprême is aangebroken. Eindelijk ga ik weten hoeveel ik... Uh, op het einde van de maand verdiend heb. Ik heb uh, al mijn geld hier samengelegd. En we gaan eens kijken, hè. Ja, dat is al dat. Oké. Okay. Ik heb iets meer dan 180 euro verdiend met wat ik gedaan heb. Ik heb in de loop van de maand een lijstje gemaakt waarin ik... Uh, Opgezomd heb wat ik zou moeten doen om één maand rond te komen. Ik ben tot het volgende gekomen. Uh, wacht hier, ik heb het hier. Als ik per maand, dus met drie dagen onthouding meegerekend, kan ik zeven keer ongeveer naar de spermabank. Dat is al 525. Als ik in de maand dan nog twee keer ga bedelen, dan kan ik daar nog eens 75 bij rekenen. Dan heb ik 600. Als ik dan nog als rapper. In het weekend aan de, aan de beurs in Brussel kan optreden. Nog eens 50 euro per dag bij. Dus neem nu dat ik dat twee keer doe. Op basis van mijn ervaringen deze maand moet het lukken door uh, zeven keer naar de spermabank te gaan, uh, twee dagen of twee namiddagen gaan bedelen en uh, een twee dagen als straatmuzikant te gaan werken. Dat wil wel zeggen dat ik uh, 700 euro verdiend heb. Lijkt niet zoveel, maar als je dat vergelijkt met het aantal uren dat ik ervoor gewerkt heb, dat is 8 uur van het bedelen, een 6 uur van het straatmuzikant zijn, dat is al 14 uur en dan nog uh, de spermabank, 20 minuten per keer, maal 7 is 2 uh, uur en, en 20 minuten. Dat is in totaal een 16 uur dat ik op een volledige maand gewerkt heb. En als je dan nog wat geld aan de kant kan houden, of wat extra kan verdienen, dan kan je beginnen sparen om eh, een optierekening te openen. En zoals dat Jackie zei, zo ben je vertrokken. Maar wat ga ik nu doen met het geld dat ik deze maand verdiend heb? Ik sta hier voor de krantwinkel, met mijn beker in mijn hand. Uh, ja, ik ga alles of niets. Goedendag. Uh, ja, voor 180 euro, win voor lives, alstublieft. Win voor lives? wat? Uh, Merci. Oké, okay, ik ben net voor 180 euro Win 4 lifes gaan kopen. En dan nu het allerlaatste. Please, laat mij hiermee rijk worden. Oh. Jammer. Ik heb in totaal 95 van de 180 euro terugverdiend. En ik heb er een stijve arm aan overgehouden. Dus blijkbaar is rijk worden door krasloten nog moeilijker dan al de rest. Slapend Rijk, het werd gemaakt door Wederik de Bakker. Ik hoop dat wij nog vaker programma's die door hem gemaakt zijn, zullen uitzenden. En ik weet zeker dat als het volgende programma ook had meegedaan aan die NTR-radioprijs, dat het hoge ogen had gegooid. Het is een programma van Jesper Buursink en het gaat over 50 euro, over waar 50 euro toe kan leiden. Het leek zo stom om het zomaar af te geven aan iemand... waarvan je helemaal niets weet, maar was het wel zo stom? Het leverde sowieso een programma op. Nou ja, dan zou ik zeggen, dan is die 50 euro toch heel goed besteed eigenlijk. Wij gaan luisteren naar een mooi verhaal van Jesper Buursink. Ik loop een rondje met mijn hond. Uh, het is half twaalf avonds, dus het is een beetje donker. Straatlampen zijn aan. komt ons een man tegemoet lopen. En op een gegeven moment dwaalt zijn blik één seconde af richting mij. En kruisen onze blikken elkaar. En was tegelijk een soort van uh, herkenning. Ik wist dat hij, hij en ik een soort van band uh, hadden. Dus uh, ik groet hem. Ik uh, loop zes stappen verder... En na die zes stappen denk ik in één keer: van, ik, ik weet waar hij van is. Ik draai me om en hij staat tegen een muur geleund uh, van, een, van een huis met een blikje bier en een uh, jointje in zijn hand. En ik loop naar hem toe en ga naast hem staan. En ik zeg tegen hem van: Volgens mij krijg ik nog uh, 50 euro van jou. Ik zat met mijn vriendin uh, op de bank. Volgens mij waren we een of andere slechte film aan het kijken of zo. En ik woon op de begraande grond. En toen werd er op een gegeven moment, werd er, was denk ik een uur of elf s'avonds... werd er in één keer op de ramen gebonkt. En dan ga je er al vanuit dat het iemand is die je kent. En ik, ik keek naar buiten en ik herkende hem niet. Maar ik, ja, misschien, ik doe altijd mijn raam gewoon open, dus ik deed mijn raam open. En daar stond, uh, daar stond uh, die jongen. Hij vertelde aan mij dat hij naast mij woonde, op twee hoog. En uh, dat hij uh, buitengesloten was. Het was gewoon een, een hele gewone jongen eigenlijk. Heel neutraal, hij heel... had ook een heel vriendelijk gezicht, heel jong. Op dat moment was het voor mij gewoon een, uh, een buurman. Uh, die kwam vragen om hulp. Hij had een pan met eten op het vuur staan. Nou, het was iets van couscous en het was aan het aanbakken, zei hij ook. Hij ging ook in op de details. Hij kon zijn eigen huis niet meer in en hij moest bij de sleutelmaker... moest hij naartoe om zijn slot open te laten maken van zijn deur. En ik had gelijk zoiets van, ja, maar ik ken jou helemaal niet. Ja, maar ik woon twee hoog daar. En toen dacht ik van, ja, dat, dat, dat zal wel, maar ik, ik ken jou niet. En hij praatte heel makkelijk en hij keek, hij keek je ook echt aan... bij alles wat hij, wat hij zei, maar ook indringend. Hij stond heel open naar je toe van... Uh, jij bent mijn laatste redmiddel, kun jij mij helpen? Gewoon een soort noodkreet was het en zo stond hij daar ook. En, maar ik vertrouwde het toch niet helemaal. Dus ik ging een beetje kijken van wat hij wist dan over de buurt en over de buren. En toen bleek dat hij de buurman die beneden woonde... daar wist hij best een goede beschrijving van te geven. Daar woonde Een man, een, een Ajax-fan met een grote hond en zo. En toen dacht ik zoiets van... Oh, dat, zijn, dat, dat zijn details die je alleen maar weet als je daar woont, denk ik. Of als je in ieder geval in die buurt woont. Ik heb ook nergens moment gezien in zijn gezicht dat hij loog. Dan kijk je ook naar, als je iemand niet vertrouwt. Kijk je van, is dit een leugen? Gaat iemand knipperen met zijn ogen? Of gaat hij wegkijken? Dat, dat, dat heb je ook al eens op televisie gezien. Als mensen liegen, dan kijken ze weg, dan kijken ze nooit aan. Maar hij keek je altijd aan. Bij elke zin die hij uitsprak in paniek, keek hij je aan. Hij zei, ja, maar ik heb echt 40 euro nodig. 50 euro, dat, dat is nu te veel. Dus als je echt 40 euro hebt, dat is beter. Dus weet je, dat is ook een soort vertrouwensding. Dat hij om minder vraagt dan, die, dan jij kan geven. Dus dan heb je als zoiets van, oh, nou, hij wil echt 40 euro. Nou, toen zei ik tegen mij, ik heb alleen maar 50, kan ik eruit halen. Dus hier 50 euro, uh, uh, ga dan uh, naar die sleutel maken. Maar ik dacht natuurlijk wel van tevoren, ik ga 50 euro ga ik niet zomaar meegeven aan de onbekende. Dus ik had hem gevraagd, ik moet wel iets van jou hebben. Waardoor ik weet dat jij weer terugkomt. Dus hij gaf mij zijn identiteitskaart. En op het moment zei hij van, ja, oké, okay, hij pakte die 50 euro... en toen zei hij, oké, okay, dan ga ik nu rennen en dan zie ik jou zo. En toen was hij weg. En toen rende die, soort, of liep, soort gehaast, liep hij weg. En toen was hij weg met mijn 50 euro. En toen was weer dat, dat moment van rust eigenlijk. En toen dacht ik ineens van, volgens mij... ga ik die jongen nooit meer terugzien. Ja, ik voelde me dus echt uh, met het. en ook echt een sukkel door die oplichting. Dus de volgende dag uh, besloot ik toch maar naar het uh, politiebureau te gaan om aangifte te doen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even uh, aangifte doen. Ik wil even aangifte doen? Even aangifte, het is niet iets gejat, ja het is wel eigenlijk iets gejat, maar het is van uh, oplichting. Vertel, wat is er gebeurd? Nou, het is een heel mooi verhaal. Het was ook een hele goede jongen. Dus eigenlijk chapeau voor die jongen eigenlijk bijna. Want ik was s'avonds thuis. Toen klopte een jongen bij mij op de raam. Dus ik ja. had iets: wat is er dan hand Ja, ik ben buitengesloten en ik moet een sleutel na laten maken. Maar dat kan alleen maar contant en la. En heel veel verhaal. verhaal. Ja. En toen hij, uh, zei hij, van, ik, ik kom het bij je terugbrengen. En hij zei, ik zei, ja, maar heb je nog iets dat ik iets, iets van je heb in ieder geval? Dat je terug kon brengen, want ik, ik ken je niet. Nee. En toen gaf hij mij een uh, pas. Een zogenaamde uh, identiteitskaart. Nou ja, op dit eh, beurigenserviceman komt wel iemand eruit met deze naam. Oh! Dus, kijk, het kan zijn dat hij dus iemand anders zijn naam gebruikt. Oké. Okay. dat weet ik niet. Ja, dan um, is het misschien wel echt zijn identiteitskaart. Het zou mooi zijn. <laughs> ik weet van de laatste dat het precies hetzelfde verhaal was, waarbij diegene wel bekend was, het was. Want alles is natuurlijk verdwenen, maar ik dacht, ik, ik meld het maar even hier, want... Ja. Ik ga even in het systeem kijken. Nu denk ik maar één ding, dat misschien de recherche het zelfs op gaat nemen, omdat je zijn gegevens bekend hebt. Maar Toch je... goed dat ik het opgeschreven heb. Ja. Oké, okay. jo, bedankt. Ja. Eigenlijk dacht ik hiermee, is de wel af. En ik zal vast nooit meer wat van hem horen. Totdat ik hem een maand later op een warme zomeravond tegen het lijf liep. Ik deed niet dat hij wist uh, wie ik was. Hij verwachtte ook niet op mij, want hij keek zelfs ook de andere kant op toen ik aankwam lopen. Dus ik kwam ik ook echt als een, als een duvel uit de doosjes, stond ik ineens naast hem. Van uh, ik krijg nog 50 euro van je. En Hij schokte ook heel erg van. Ik zag hem ook echt alsof, alsof hij een soort van... Uh, alsof hij op het moment van de daad soort van betrapt was of zo. Dus daardoor wist ik ook meteen door, die, die, die reactie, door zijn reactie, wist ik meteen... Jij bent, jij bent degene die ik denk dat jij bent. Want het, hij zo schrok. Toen vroeg ik aan hem, van, hoeveel geld heb je in je zak nu? En hij zei, ja, ik heb geen 50 euro. Ik zei, nee, nee, nee. Uh, wat heb je nu? Hij zei, 5 euro. Ik zei, oké, luister, we gaan een sigaret kopen daar, bij de cafetaria. Toen uh, zei hij, oké, okay, dat is goed. En dan gaan we samen een sigaret insroken en dan gaan we gewoon even kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ik liep over de straat, maar ik, het was een zomerse avond, dus intussen 12 uur of zo. Het was natuurlijk donker, s'nachts. Ik zorg er wel voor dat ik in de straten liep... Uh, waar ik wist dat mensen ook waren. Waar een studentenhuis was. En, nou, We liepen dus naar die cafetaria op, samen. Weet je hij zei tegen mij letterlijk van... wijs mij hier nu een huis aan in de straat. Hij wees me allemaal naar huis. zeg zag een hoge huis, zo'n woonblok was het. Hij zei wijs me een huis aan. Rijk, arm, zwart, wit, maakt niet uit. Ik kan iedereen oplichten. Iedereen. En, en Toen stelde ik hem eigenlijk voor of hij mee wilde doen... Uh, in mijn radio En tot mijn verbazing zei hij toen van... ja, hier wil ik aan meewerken. Nou, die afspraak stond met mijn oplichter. Ik kon hem uh, gaan interviewen. Uh, eigenlijk wanneer ik wilde. Maar de plannen liepen iets anders. Ik raakte hem kwijt. En op een gegeven moment kon ik hem ook niet meer bereiken. Niet via zijn advocaat, niet via zijn moeder, niet, niet via de manieren waarop ik hem bereikte. Hij was gewoon zwoordig verdwenen. Ja, totdat ik een uh, brief van het ministerie van Justitie in de bus kreeg. De verdachte moet op 30 augustus 2012 te half drie voor de meervoudige strafkamer verschijnen. De zitting vindt plaats bij de rechtbank van Amsterdam. Uh, als u wilt, mag u bij de zitting aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden bij het slachtofferloket. Op de zittingsdag kunt u zich dan melden bij het rechtsbode van de zittingzaal. Nou, ik ben het slachtoffer, daarom heb ik die brief ook gekregen. Uh, mensen lopen hier heen en weer voor de rechtbank. En ik ga zo even naar binnen om de rechtszaak bij te wonen. Goedemiddag, u komt voor die uitspraak. Ja, klopt. Neem maar even plaats, want het uh, gaat Is straks het... de voorlichting, gaat het allemaal regen. Het gaat hier over een, een groot aantal zaken die eh, gelijktijdig en gevoegd zijn behandeld op de terechtzitting van 30 augustus 2012. Alle andere zaken waar hij werd beschuldigd van eh, oplichting of het proberen iemand op te lichten voor al die andere zaken eh, vindt wel een bewezen verklaring plaats. En wordt hij ook veroordeeld. En aan hem zal worden opgelegd een... ...onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden... ...maar daarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij en de officier van justitie hebben twee weken voor hoger beroep. Dat was het. Nou, mijn oplichter is uh, in de gevangenis beland. Ik kreeg toestemming van het openbaar ministerie om bij hoge uitzondering... Mijn oplichten te interviewen in de Belme Baiers. Maar helaas liepen de plannen weer net iets anders dan verwacht. Want ineens stond hij weer voor mijn deur. Kan hij me weer oplichten? Ik ben in vrijheid gesteld in verband met mijn hoge beroep. Ik heb inmiddels mijn uitspraak gekregen. En ik mag hoge beroep, mag ik in vrijheid afwachten? Voor mij was het echt een verrassing, maar mijn advocaat al een beetje, had hij al uitgelegd dat het mogelijk zo zou kunnen lopen dat ik in vrijheid gesteld zou worden in afwachting. Maar ik dacht bij mezelf van ja, dat gaat nooit gebeuren omdat ik nog zes maanden extra moet uitzitten van een oude straf. Kijk, ik ben gewoon oprecht man, ik gun jou heel graag deze interview en uh, uh -huh. ik vind het ook niet leuk om te doen. Ik zeg je heel eerlijk weet je, maar als je op een gegeven moment gedronken hebt, je hebt een bepaalde verslaving, ik drink dan heel veel. Uh -huh. Dan zit je in een bepaalde rouge en dan, uh, dan luister je niet meer naar je geweten man. Ik ben hartstikke blij dat ik vrij ben man, maar uh, aan de andere kant twijfel ik, twijfel ik wel of ik een goede keuze heb gemaakt door vrij te komen. Nu ben ik echt benieuwd of ik sterk genoeg ben om van die alcohol af te blijven, maar ik heb vanmorgen een biertje gedronken dus. Ik ben benieuwd of het werkt, man, en uh, het duurt tien, tien maanden ongeveer voordat ik weer zeg maar, voor de rechter moet. Als ik het presteer om tien maanden lang buiten te blijven en niks uit te halen, ik heb eigenlijk alles man, ik heb een hele leuke familie, iedereen uh, zorgt heel goed voor me, maar ik ben zelf een beetje idioot. Dat ik steeds terugval. Ja. ja. Verleiding is groot, weet je, maar ik heb veel klappen gehad, man. Ik heb heel veel binnen gezeten, weet je, en ik wil gewoon niet naar binnen, weet je. Ja. En ik ga mezelf... Ja, ik ben benieuwd of ik het kan laten, man. Ja. Maar ik ga wel mijn best doen, weet je, want ik wil dit niet, weet je. Ik vind het heel erg. Snap je? Op dat moment denk ik, nou, omdat ik onder invloed ben. Maar achteraf denk ik bij mezelf van, wat heb je nu weer uitgesproken, man? Kijk, mensen zeggen ook van ja, meester oplichten dit, meester oplichten dat. Ik weet niet waarom, uh, waarom het zo makkelijk gaat. En het feit dat het zo makkelijk gaat, is het voor mij, zeg maar, is, ligt de drempel heel laag. denk je bij jezelf van, oh, je hebt geen geld in je zak, dan ga je weer. Ja. Snap je? Als ik, zeg maar, iets kan bijdragen, weet je, dat mensen niet opgelicht worden aan de deur. Ja, ik wilde met hem een afspraak maken voor een interview, zodat hij aan mij kon uitleggen. Uh, tot in details hoe oplichting nou precies werkt. Het is nog vroeg. Ik sta uh, nu diep in Amstelveen ergens. En ik sta voor het huis van mijn uh, oplichter. Het is ook al vreemd dat ik nu in zijn veilige omgeving kom. Ik ga even aanbellen. Ik kom natuurlijk wel dat hij thuis is en niet... Ja, zo ligt uit te slapen of zo. Hallo. Eh, uh, 127. Wel ik bij u aan. De, deur, de deurbel gaat wel over daar. Ah, oké. Okay. Dank u wel. Nou, buurvrouw van nummer 123 bevestigt wel dat de deurbel gaat... ...maar zegt volgens dat hij er dan waarschijnlijk niet is. Een vriendelijke buurman van mijn oplicht heeft hem even binnengelaten in het portieklet. Zijn deur is trouwens helemaal geblindeerd. Dus er zaten alle ramen zijn afgeplakt en dichtgemaakt. Even kijken of ik naar binnen kan kijken bij een heel klein hoekje. Oh, daar zit weer een gordijn voor. Het slot is onlangs vervangen, zie ik. En er zitten hele dikke, twee dikke deuken in zijn deur. Je moet gelijk denken aan zo'n uh, zo politie, zo'n zo ding waar ze mee naar binnen beuken, maar dat zal er dan niet zijn. Nu sprak ik net een buurman van hem. En die vertelde mij dat, uh, dat hij uh, vorige week nog uh, ruzie heeft gehad met een taxichauffeur En de politie toen ook is gekomen. Uh, onduidelijk is of hij toen weer meegenomen is. Het zou dus zomaar kunnen dat hij gewoon niet thuis is omdat hij weer in de cel zit. U bent verbonden met politie amsterdam Amsterdam. Maar nu is hij vrij recent is hij uh, door de, de politie weer van de straat uh, gelicht en is die in de gevangenis beland. Oké, okay, ja, wat um, zou ik zeggen van, gaat u hier dan langs? Dat, dat is makkelijk, toch? Oké, dank u wel, hè? Ja, dank u. Ja. Ja, mijn oplichter. Soms bereik ik hem, soms niet. Soms staat hij ineens voor mijn deur en soms is hij weer spoorloos verdwenen. Ja, het is eigenlijk een echte oplichter. Een soort van ja, gladde aal die je de hele tijd denkt beter te hebben, maar dan weer waar je weer de controle over verliest en hij glipt weer uit je handen. Aangezien ik nog steeds je afspraak heb staan om hem te interviewen, wil ik hem toch proberen te interviewen in de gevangenis van het politiebureau. En op een of, een, een of andere manier uh, proberen een beetje grip te krijgen op deze jongen. Ik heb een beetje een raar verzoek, ja. of een rare vraag eigenlijk. Ja. Ik had een afspraak met hem staan om hem te ontmoeten, om hem te interviewen. En nu kom ik ervan via zijn advocaat, uh, ben ik erachter gekomen dat hij hier opgesloten zit. Nee, dat kan niet, want wij hebben geen opgesloten mensen meer. Is hij dan al vrij voeten weer of zo? Nee, dan zit hij in, uh, in een of andere tent in Amsterdam. Dus dat, dat is niet, uh, en... hier wordt niet meer uh, opgesloten. Nee, want u kunt natuurlijk niet in het systeem Even ja, kijken. Dat, dat, dat doen we niet. Nee. Dat... We geven geen namen en nee. wat dan ook. Nu ben ik mijn hoofdpersoon kwijt. Ja. Ik ga ja. je door lekker. Dank u. Jeetje. Je wordt er echt helemaal gek van. Wat moet je met deze jongen? Dan zit hij weer in de gevangenis, dan is hij weer uit de gevangenis, dan is hij op vrije voeten, dan gaat zijn advocaat weer in hoger beroep. Ik ben eigenlijk nog steeds uh, naar hem op zoek eigenlijk een beetje, omdat ik uh, dat interview met hem wilde doen. Dan denk je hem te hebben op een veilige plek, klaar voor een interview met toestemming van het openbaar ministerie, is de vogel weer gevlogen. Nee, dat is niet mogelijk. En, ja, ja, ja. oké, okay, dat begrijp ik. Want We dus... kunnen geen enkele mededelingen doen over de mensen die wij hier te gast hebben... of uh, om wat voor reden dan ook. En waar hij zich nu bevindt? Geen flauw idee. In welke gevangenis? Ik ben er nog niet achter. Deze boevenzoektocht gaat zeker nog een staartje krijgen. Oh, volgens mij neemt er niemand meer op. Een mooi verhaal. Het was een NTR-programma van Jesper Buursink. Techniek, Alfred Koster en Sajosja Talires. Eindredactie Ottoline Rijks. Met dank aan Laura Stek. De zoektocht gaat zeker nog een staartje krijgen. Jesper? Ja? Wat voor staartje is dat? Nou, uh, het is inderdaad zo dat ik hem een zo'n kwijt. Maar ik heb hem toch wel weer teruggevonden. Want hij zat gewoon weer in de... Bij Moba is opgesloten. Gewoon, weer, noem dat maar gewoon, alsof we daar allemaal ja. regelmatig zitten. Nee, in me de, de, de, de meeste gevallen zat hij de hele tijd daar als ik hem kwijt was. Ja. <laughs> dus het is wel een logische plek om, voor mij om hem weer uh, uh, te vinden. Ja, dus je hebt hem en, daar gevonden en, en nu? Ja. ja, ik heb weer uh, toestemming moeten vragen van het ministerie van Justitie omdat hij weer opnieuw is opgesloten. Mm -hmm. En dat was nu wat moeilijker, omdat hij zijn zaak natuurlijk in hoger beroep is gegaan. Yeah. En dan loopt een zaak, en dan kun je niet zomaar bij een gevangene uh, ja, komen, want dat kan allemaal invloed hebben op de zaak. Nee. Maar uh, toch weer met hoge uitzondering, met vermelding van, van hoge uitzondering, uh, toestemming gekregen om hem te mogen interviewen. Helaas, net voordat mensen het ook al tegen zijn beetje de eindmontage lag, kreeg hij toestemming. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik ben uh, zeker van plan om dat, dat nog te doen. En wanneer gaat dat gebeuren, weet je dat al? Ja, dat is binnen vrij korte tijd, zo snel mogelijk. Ze zijn nu uh, een contract aan het opstellen daar en dergelijke. En dan uh, ja, zo snel mogelijk daar naartoe. Ook gewoon in de Belmabijs uh, opnemen en ja. uh, hem interviewen, hem spreken. Ja, want wie weet hoe lang die daar nog zit. Straks uh, is hij weer op vrije voeten. Ja, of uh, het kan zelfs zo zijn dat hij weer uh, overgeplaatst wordt. Het kan zelfs zo zijn dat ik hem weer kwijtraak in het uh, juridisch systeem ook. Het zou heel goed kunnen, maar dan kan je er natuurlijk gewoon nog weer een vervolg op maken, toch? Ja. Nee, is zeker, ik, ik ben zeker van nog een vervolg te maken. Want uh, voor mij is dit nog niet klaar met deze... Uh, zoals we ook al in het verhaal te horen is, het, ik, ik heb hem nog niet. Ik, He het is nog niet af. Nee, hey, maar Jesper, eigenlijk zegt deze documentaire toch ook heel veel over. van... Ja, want ben jij niet zelf ook heel graag eigenlijk stiekem een oplichter? <laughs> uh, nou, ik zou wel heel graag willen weten hoe dat is om op te lichten. Want ik denk van mezelf dat ik er wel... Uh, goed in zou zijn. Hmm, hoe kom je daartoe? Uh, hoe kom je aan die conclusie? <laughs> nou, door, door, hem, door hem bezig te zien uh, in, in, hoe hij te werk gaat, mm -hmm. en, dat ik mezelf een beetje ken, mm -hmm. ben ik al goed in het bespelen van mensen. Ik bedoel, ik heb hem natuurlijk ook een beetje misschien wel bespeeld, toch? Hoop ik. <laughs> en, ja, ja, ja. Dat denk ik wel. Dus, maar je hebt zelf, ik, niet, het is niet zo dat je al een lucidsele aantekening of een strafblad hebt? Wat zeg het is niet zo dat jij nu al een justitiële aantekening of een strafblad hebt. Nee, zo? nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet voor oplichting in ieder geval. Nee. Hmm. Nee, zeker dus... niet. Uh, maar die was gewoon niet van plan toe te voegen, dus waar, ik, ik, ga wel iets, ik ga wel iets proberen met hem nog verder. Ik ga ja. een interview met hem doen en dan gaat het zeker nog een staartje krijgen in een, in een, in een oplichtingsvorm. Maar uh, misschien met hem, het ligt een beetje aan de situatie, want die verandert natuurlijk de hele tijd. Ja. Precies, precies. Dus Ik zou zeggen, sla snel, sla snel. Ja. Je zag, ga posten bij de is Of probeer daar zelf ook voor een heel klein delict terecht te komen. Dan kan je misschien tijdens het luchten... Ja. Tijdens het luchten kan je misschien iets met hem... Met hem. Wij horen dat graag, wat dat, wat dat gaat opleveren. En dan kunnen wij misschien zo de redactie het wil... dit gaan uitzenden. Ja, Jesper, ik heb er ook heel veel zin in, dus... Nou ja, hartelijk bedankt. En uh, ja. uh, ik weet, ik weet als, als ik word opgelicht en ik herken je stem... dan weet ik <laughs> dat het Jesper B is. Ja, dan heb je meer mensen bestemmen, ja. Ja, precies. Je kan het dan niet meer. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel. Ja, dag. dag. Hey. Hoi. Vervolgen wij, thans onze cursus Samen Zijn. Dat is een vervolg op de cursus Alleen Zijn. Samen Zijn, hoe doe je dat eigenlijk precies? Deel 1 en 2 gingen over het verdelen van geld, over huishoudelijke zaken, over vrije tijd en over agenda's. Maar zijn er ook dingen die je niet kunt delen? En hoe los je dat op? Deel 3 van de cursus Samen zijn heet bloed, zweet en tranen. Blijdschap is altijd wat makkelijker, want dat, dat, dat wil je ook wel graag delen. En dan dat, dat werkt ook wel aanstekelijk.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 Waar ik dan soms van denk, ja, hè, nou ja, dat, uh, uh, daar heb ik altijd een buffertje voor nodig om daar tegen te kunnen om mee om te gaan. Laatst kreeg ik te horen dat ik uh, te veel scheld. Nou is het waar, ik scheld vrij veel, maar dat doe ik al twintig uh, jaar of uh, 25 jaar. Dus ik dacht, dat is geen probleem. Maar ineens uh, blijkt dat nu dus een enorm probleem zijn. Vooral s ochtends schijn ik het te doen als ik op moet staan. Dat is dan altijd een leuk begin van de dag als jij dan begint met shit...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 Techniek Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Volgende week deel vier. En dat heet privé domein over de privacy. En volgende week ook verloren onschuld over Oosterend, een dorp op Texel. Iedereen was in Oosterend gewend om deuren en ramen open te laten. Af en toe vergat iemand zijn autosleutels uit het contact te halen. Maar dat was geen enkel probleem op Oosterend. Tot op een nacht het spaargeld van een 93-jarige dame gejat werd. De tabaksafdeling van de supermarkt geplunderd werd. En het interieur van het kinderdagverblijf overhoop gehaald werd. En de bewoners die, die van Oosten Oosterend zijn voorzichtiger geworden. Maar er is niks meer gebeurd sindsdien. Maar wat als ze weer toeslaan en blijkt dat ze uit het dorp zelf komen? Dat volgende week. En hier zometeen de sport. En daarvoor nog het journaal. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, Dit is Radio 1.